De volgende lichting op 1 maart zal alleen nog maar uit vrijwilligers bestaan. Het Duitse parlement heeft de dienstplicht per 1 juli afgeschaft. Na die datum zal het Duitse leger alleen nog uit beroepsmilitairen en vrijwilligers bestaan. In Spanje is roken vanaf nu verboden in alle openbare gebouwen, zoals cafés, restaurants en luchthavens. Ook mag niet meer worden gerookt bij kinderspeelplaatsen en bij de ingangen van scholen en ziekenhuizen. In Spanje zijn nergens rookruimtes toegestaan.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 Door de leiding, die nu operationeel is... kan veel meer olie naar China worden geëxporteerd. In de Amerikaanse staat Arkansas... zijn meer dan duizend vogels dood uit de lucht gevallen. Ze kwamen neer in een gebied van nog geen twee kilometer groot. De zwerm is mogelijk getroffen door de bliksem of een hagelbui. Een andere mogelijke verklaring is... dat de vogels tijdens de jaarwisseling zijn geschrokken van het vuurwerk... en dat ze zijn gestorven van de stress. Het weer, zonnige perioden en vooral aan de kust regen. Landinwaarts overwegend droog. Temperatuur net boven het vriespunt, aan de kust rond plus 6 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie met een korte file op de A58... vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... tussen Schravenpolder en Kruiningen, 2 kilometer. Langs de lijn met Tom van dek. twee minuten over twee. Het is 2 januari en u zult denken, is er sport eigenlijk vanmiddag in nee, Nederland? Nou, actuele sport is er niet, maar uh, langs de lijn is er gewoon wel aflevering. Ik moet het even lezen hoor. 94, 101, tot zes uur is er gewoon sport vanmiddag op Radio 1. Wat doen we dan wel? We hebben veel aandacht voor landskampioen FC Twente. We hebben de gouden sporters tijdens het spelen in Vancouver nog eens even allemaal voor u op een rijtje gezet en geïnterviewd. Andere tijden sport gaat vanavond over Rintje Ritsma, de initiator van de commerciële schaatsploeg. En vooral over dat onderdeel gaan we praten met de Kees Jonkin komt later aan, uh, schuiven deze middag. En er is toch wel een beetje actuele sport, want de wedstrijd van de oud-internationals volgen wij natuurlijk ook voor u. Maar we beginnen om drie minuten over twee het nieuwe jaar met het Sportforum. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En daarin gaan we praten over het nieuwe sportjaar. Actuele sportgebeurtenissen en bovenaan zullen staan. Dat zal u niet verbazen. De sporten die ook in Nederland zoveel aandacht krijgen. Het schaatsen, we zitten natuurlijk midden in het schaatsseizoen. Het voetbal, want het is eigenlijk altijd voetbal. Twaalf maanden per jaar en wielrennen gaan wij het vooral over hebben. U kunt zelf ook reageren op de onderwerpen. Mail uw vraag naar sportforum.nos.nl U kunt er ook een plaatje bij krijgen via www.nos.nl hier aan tafel, eh, drie eh, mensen die ieder op hun eigen manier... hun sporen in de sportruimschoots eh, verdiend hebben... Eh, zijn eh, onze gast hier vanmiddag. Eh, Tom Boot, heeft nou, nauwelijks nadere introductie nodig. Jochem Uithagen, oud Olympisch kampioen... weet alles van schaatsen, eh, eh, eigen stichting. En Valentijn Dries is sinds jaar en dag eh, voetbaljournalist bij de Telegraaf. Heren, allemaal eh, hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. Vrolijk Dankjewel. nieuwjaar moet je geloof ik ook ja, nog zeggen. Ja, ja, ja, op deze We dus hebben dat geluis. ook meteen ja, gedaan man, allemaal man. en zo. Eh, wij gaan maar eens beginnen met het eh, schaatsen. En eh, Jochem uiteraard, begin ik toch even bij jou... want we gaan naar EK's toe en WK's ja. en Sprint. En als we aan schaatsen denken... denken we op dit moment vooral aan twee mensen die niet meer schaatsen. Marianne Timmers en Kramer. Ja, dat zijn <hums> toch de namen die iedere Nederlander op dit moment met schaatsen bezighoudt. Is dat een, een, een, een, het is logisch aan de ene kant, maar hoe, hoe lastig is het voor die mensen... ik moest eerlijk zeggen, ook even op een lijstje kijken wie er nou ging volgende week. Nou, kijk, las, lastig. Als ik, Marianne heeft gewoon gezegd, ik stop ermee. Uh, ziek geweest, uh, niet hard genoeg gereden op de NK. Uh, daardoor... Uh, en zegt ik stopte ermee. Ik denk dat dat een hele mooie keuze op zich is... hoe graag ze natuurlijk ook graag uh, afscheid had genomen... tijdens de weken afstanden in Insel in, in maart dit jaar. Maar als het niet meer lukt, dan lukt het niet meer. En ja, Volgens mij moet je dan ook niet blijven knokken... blijven harken zeg ik maar, over het ijs om maar net naar die WK te komen. Dan ben je niet meer bezig met, met schaatsen en, en goed schaatsen. Dan ben je bezig om je te gaan kwalificeren voor... en volgens mij is dat nooit een... Uh, een goede manier om optimaal te presteren. En wat Sven Kramer betreft, ja, geblesseerd. Ja. En dan houdt dat ook op. En ik, ik vind het zelf... Ik heb aan het begin van het jaar, of eind vorig jaar ook gezegd... Even wennen nu, zo over het randje, over het randje van het jaar... He. Um, dat het de keuze van Sven is geweest om het eerste deel van het seizoen aan zich voorbij te laten gaan. Dat ik dat heel sterk vond. Dat vind ik nog steeds. Uh, we weten nu ook wat meer de reden waarom hij toen al zei van het eerste deel start ik niet. Dat heeft dus met name <coughs> met die blessure te maken. Om nu ook gewoon te zeggen dit seizoen kom ik niet meer in actie. Geeft natuurlijk wel de rust om die blessure optimaal te laten verdwijnen. En dat is wel de be het belangrijkste kom ik bij uh, Ton Bo. Ton, jij zei, ja, ik ben geen schaats-superkenner... Uh, maar jij hebt uh, zeker jouw gedachten. We hebben het hier over mensen die om hele begrijpelijke redenen... zoals Jochem zegt, er niet bij zijn. Maar wij moeten toch een beetje op lijstjes gaan kijken... wie er dan wel gaan volgende ja. week. Geef dat ook een beetje... Ja, ik lijstje heb ik ook voor me, dus wees gerust. De namen komen langs Ondeheuvel, Van Wij, Blokhuizen, Rotterdam. We kunnen ze allemaal noemen, Leenstra, Voorhuis, Valkenburg en Wust. Die gaan naar dat EK... Um, de breedte van de schaatsport. Ook in Nederland, als je dit bekijkt, vallen twee boegbeelden uit. Hebben wij opvolging in dat opzicht? Nou, dat kan ik heel moeilijk zeggen. Dat zullen nu de kampioenschappen moeten bewijzen natuurlijk. Ik heb een grote vraagtekens erbij. En uh, je spreekt over opvolging. Ik wou ook nog even zeggen dat Marjanne Timmer en Sven Kramer... de, de echte boegbeelden ja. van het schaatsen was. He? En wat je nu ziet als namen... Ik ben een leek, die spreken heel weinig aan. Ja. En, Laten we maar kijken. Uh, Jochem weet er meer van. Maar mijn verwachting is niet hoog. Ik ga even naar Valentijn Riesen nog. Want uh, voetbalman, maar zeker ook volgen, Daar ben ik van overtuigd. Um, elke sport heeft boegbeelden ja, nodig. Dit, nodig ja. dit waren en zijn de boegbeelden van ja. de Nederlandse schaatsen. Zijn er nogmaals begrijpelijke redenen er op dit moment niet bij. Maar als jij nou naar zo'n EK... Zeg je het etentje er vooraf vrijdagavond? Zeg maar, dat je denkt, nee, nee, hey, nee, ik zeg het er nu niet meer vooraf. Terwijl je met die namen, bijvoorbeeld Sven Kramer... waar je bij voorbaat weet dat hij het wint... ga je wel zitten kijken. Terwijl nu met de onbekende, de, de competitie is open. Het, het zal zich opnieuw moeten settelen, denk ik. Ja. Uh, zowel bij de vrouwen als bij de, bij de mannen. Ik vind wel, Irene Wust. Uh, dat is wel iemand waar je graag naar kijkt. Maar ik, ik ben benieuwd hoe het, schaats hiermee, het lange baanschaatsen hiermee omgaat. Zeker als we bijvoorbeeld een strenge winter krijgen... en je, het natuureis wordt steeds groter. Arjan Stoetinga is voor mij nu in feite de schaatser van dit moment die we allemaal kennen. Uh, meer dan een baanschaatsen. Ik vraag me af uh, hoe het lange baanschaatsen zich nu zo ontwikkelt. Het is wat Ton zegt. Dit seizoen zal het moeten bewijzen of er nieuwe mensen opstaan. Uiteindelijk zal er natuurlijk altijd nieuwe mensen opstaan. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat KPN eigenlijk van denkt. Want de KPN is dan in de schaatsport uh, gestapt. Eigenlijk met de twee boegbeelden voor ogen van uh, Marianne Timmer en uh, Sven Kramer. En die vallen plotseling weg al in de eerste twee maanden van het schaatsseizoen. We gaan eens even naar Jochem Uithaag Jochem, eerst even die vraag puur op het prestatieve vlak. Uh, deze Nederlanders, mm -hmm. um, wat moeten we ervan denken komende uh, EK? Wie, wie zijn ineens, uh, we missen automatismes, zeg maar. Dat vinden wij niet zo lekker als Nederlanders. Nee, dus Jouw het... gat, mensen ja. gaan wisten. is lekker kijken. Die gaan ja. winnen. Dat hebben we nu niet, hè. Nee, dus de zekerheid van een Sven Kramer op een Europese kampioenschap... die hebben we nu absoluut niet. Ik denk wel dat dit juist de kans geeft voor met name ook een Wouter Oldeheuvel... maar ook een Koen van Wij om eens te laten zien hoe goed ze nu daadwerkelijk zijn. Het draaide natuurlijk altijd om Sven. En als Sven fluitend won, dan vonden we het toernooi eigenlijk saai. En nu rijdt Sven niet mee en zeggen, zeggen we... ja, het toernooi is eigenlijk ook niet het spannend meer, want Sven is ja. er niet. Dus dat is ook een beetje paradoxaal wat dat betreft. Maar wie, wie gaan er, er meedoen voor die titel, zeg maar? En ook los van deze? Nou, ik, ik denk sowieso... Um... Als je gaat kijken naar de Nederlanders. Uh, Wouter Odderheuvel was afgelopen uh, Nederlands kampioenschap onruimte in gewoon sterk. Wint drie afstanden van de vier. Uh, Wouter kan zeker voor podium gaan. Uh, maar ik ben vooral nieuwsgierig naar met name bijvoorbeeld een Koen Verwij en met name ook een Jan Blokhuizen. hoe hoeverre kunnen zij nu gewoon eens een keer zeggen: van hé, hey, we hebben Sven er niet bij. Wat doet dat met hun prestaties? Ook gewoon van jongens, zij zijn nu de mannen die het vanuit de achterhoede eigenlijk mogen gaan doen. En het kan zomaar zijn dat daardoor in één keer zij nog beter gaan presteren dan ze misschien met de aanwezigheid van Sven hadden gedaan. Dus ik denk dat het wel een kans is die ze gaan krijgen. En die moeten ze zeker proberen te grijpen. En bij de vrouwen, blijf ik nog even bij jou. Jij bent onze, onze tipper natuurlijk. Nou ja, Irene Wüst is, rijdt gewoon prima. En Marit Leenstra is ook gewoon goed. Dus het zijn twee meiden die zeker uh, voor het podium kunnen gaan. Absoluut. En Sablikova die zal met name op de langere afstand... natuurlijk nog steeds uh, dermate gaten slaan dat, het, uh, ja. dat ze kan winnen. Maar die gaan er die gaan echt wel komen. Tot Ja, sorry Maar gaan. wat mij eigenlijk opvalt is dat jij zegt voor het podium gaan. Hè, wij zijn schaatsland nummer 1, neem ik aan. Er ja. wordt veel uh, gecoverd op televisie. En dan moeten we toch ook wel eens een paar eerste plaatsen, denk ik, bereiken. Ja, de afgelopen vier jaar hebben we alle Europese en wereldtitels orgaans bij de mannen gewonnen. Dus wat dat als het een jaar niet lukt. Mogen we volgens mij ook niet klagen. Maar ik denk dat we nu strijd gaan ja. krijgen om een podium. Ik durf nu ook niet te zeggen wie de Europese kampioen wordt. Ja, maar we hebben wordt. straks ook het EK nog en dergelijke. Kijk, Nederland is een noblesse oblige. Is aan zijn stand verplicht om ook eerste plaatsen te pakken, denk ik. Toch even daarbij blijven hangen. Jij volgt voetbal. En uit voetbal komt nogal eens de kritiek op schaatsen. Van ja, dat is een, is een kleine sport. Wij zijn dol op dat schaatsen op de enige manier in Nederland. Maar de realiteit gebiedt ook te zeggen... dat iemand die zijn derde keer een lange afstand rijdt... olympisch kampioen kan worden op die sport in Vancouver. Ja. Dat we jongens zien die op de zaterdagavond een marathon rijden... en op zondag zich fluitend plaatsen tussen specialisten in voor de lange afstanden. Hoe kijk jij in dat opzicht naar Nou, dat, dat vind ik... Ik kijk ook een beetje eendimensionaal daar uh, daarnaartoe. Want ik, ik vind het ook... Uh, het is een... Een grote sport in een klein land, maar daarbuiten gebeurt weinig. En dan op het moment dat er uh, buitenlanders zich ermee gaan bemoeien... voornamelijk met de Olympische Spelen... dan overvleugelen ze toch vaak die Nederlanders. En ja, Ik weet de oorzaak daar niet van. Uh, ja, Jochem weet, weet het waarschijnlijk ook niet, want anders zou het niet gebeuren, denk maar ik. Maar dat vind ik wel heel uh, opmerkelijk. En dat merk je uh, dat de sport toch heel klein is. Jochem, als jij daar naar kijkt, in de breedste zin zijn we veruit beste schaatsland. Ja. Zeg maar, hè. De competitie onderling is enorm. Maar toch zeggen veel mensen zo'n fabriek zo over hoe knap ook, hè, op een tartanbaantje begonnen. Die Koreaan die haalt het niet met shorttrekker, die koedroep die bij schaatsen. Met Sinterklaas en die wordt levenskampioen. Dat gevoel van mensen, als, als, als we dat naar jou toe zeggen, voel je dan die hele schaatsport aangevallen? Nou, hoe... ik, vind, ik vind het tweeledig. Allereerst, uh, Ton zegt net al van ja, goed, we moeten gewoon minimaal winnen. Denk van, ja, afgelopen jaar bij de man is alles gewonnen. Dus. Als het een jaar het is wat minder is. Uit... Uh, ja, absoluut. Ja, ja, nee, maar je mag ook het verleden daar niet, niet, uh, niet vergeten. Niet maar ik, ik snap de opmerking wel. En ik ben op dat opzicht ook gewoon heel erg blij dat wat er internationaal wordt geprobeerd uh, om meer rijders hard te laten schaatsen. Da daar hebben wij allemaal baat bij. Uh, een van de mensen die er heel actief mee bezig is, is Marnix uh, Wiebring van Sportnavigator. Om heel veel mensen gewoon internationaal te ondersteunen om, uh, om beter te worden. Maar Even één vraag. Ja? Een, een buitenlander die gaat schaatsen... Ja? die moet zo toegewijd zijn aan dat schaatsen... dat hij bijna zonder salaris en zonder iets... alles opzij zet om hard te gaan schaatsen. Bij ons zit er veel meer een opleidingsgedachte mm -hmm. achter. Mensen komen vroeger. Eh, zie jij daar ook een gevaar in dat laatste? Dat wij eh, te pemperende schaatsers afleveren, zeg maar. Nou, ik, ik, ik denk dat de laatste jaren, met name in een aantal commerciële ploegen... dat het te goed voor de rijders wordt gezorgd... waardoor de echte intrinsieke motivatie dat hij weg is... Um, met erbij het aspect dat er ook een heleboel rijders... volgens mij gewoon juist te graag, te hard willen trainen... omdat ze te hard willen rijden... waardoor ze eigenlijk juist aan de andere ja. kant van de lijn belanden. Dus gewoon overtraind raken. Um, maar ik weet zeker dat er in het buitenland... Rijders zijn die harder trainen. Alleen niet slimmer trainen. En dat is natuurlijk ook een aspect. Oké, okay, dus mijn, Tom Booth, het aspect van verwend raken in de sport. Valentijn, hou je vast op de voetbalkool. zijn. Ja. Dus ik nog even op. Dat is altijd een aspect. Enerzijds professionaliseren, omstandigheden optimaliseren. Anderzijds, ook wat Jochem zegt, ergens moet die prikkel ook van, uit iemand zelf blijven komen. Nou, die intrinsieke motivatie is eigenlijk het woord voor elke coach, denk ik. He? En verwend raken, dat weet de coach ook. En die zal daartegen werken, als het dus zo is dat ze verwenst zijn, is er verkeerd gecoacht eigenlijk. En ik vraag me in het algemeen af, dan krijg ik Jochem weer even aan. wie bepaalt het topsportbeleid bij de schaatsmond? He, want we zijn toch een beetje, laten we zeggen, ja, voorzichtig... met wat er gaat gebeuren in de toekomst. Wie bepaalt het beleid? Want ik heb wel het idee dat het beleid niet bepaald wordt door de bond... maar door de commerciële ploegen. En die gaan alleen maar voor hun eigen belang natuurlijk. Nou, er is, er is er inmiddels wat een en ander binnen de KNSB veranderd of aan het veranderen. Er is een stuurgroep topsport in het leven geroepen waarin uh, afgevaardigden van de atleten zitten. Ik heb er zelf ook plaats in mogen nemen. namens. Uh, ja, ik ben voorzitter van de atletenvereniging. Daar zitten ook een aantal vertegenwoordigers van de uh, commerciële ploegen in. Er zitten vertegenwoordigers van de uh, KNSB zelf in. En nog een aantal onafhankelijke personen. Die eigenlijk gewoon het beleid zoals het deels door uh, de door de ledenraad van de KNSB wordt bepaald. Dat zijn alle schaatsclubs. Um, dat wordt vervolgens bij het bestuur neergelegd. Het bestuur denkt van nou, zo gaan we het doen. En wij mogen als stuurgroep Topsport daarop adviseren... van hoe kunnen we dat nog beter doen? Hoe, eigenlijk gaan wij gewoon daarop adviseren. En dan is het aan het bestuur om uiteindelijk te zeggen... zo gaan we het doen. En als wij het daar als stuurgroep niet mee eens... Staan, dan kunnen we het uiteindelijk weer terughalen. Maar er gaat nu wel meer invloed komen vanuit echt puur de rijders... en ook uh, dus de commerciële vanuit de schaatskennis ja. zelf, zeg maar. Ja. Vaand en Driessen, bij dat schaatsen is er ook altijd nog een onderdeel dat heet ploegachtervolging. En nou vinden wij dat we het breedste land zijn ja. en de beste. Maar als er één ding is waarvan we zeker zijn dat we het nooit winnen, is, dat is het ploegachtervolging. Ja. Op, he? op de spelen. Op te ja, spelen. Daar de, gaat het om. Want daar gaat het ook ja. volgens mij om. En dan maken die mensen een beetje... Zou Bert van Marwijk daar, zat ik met te bedenken, die ja. heeft dat allemaal commerciële ploegen. Nee, maar... Ik moet daar ja, de coach boven gaan staan veel meer? Dat vind ik wel, ja. ja. Er moet geen ploegencoach zijn. Nu is er volgens mij een ploegencoach... afgelopen jaren ook geweest op de Olympische Spelen. Wop nee, van der Vecht is uh, bondscoach. Die is uh, eindverantwoordelijke voor de ploegenachtervolging. Maar, ja. maar hij zit natuurlijk aan... Alle, op de achtergrond gebeurt Zitterere, er van alles tussen ja. individuele coaches. Ja. En ik vind dat Wopke van der Vecht daar gewoon veel harder met zijn vuist op tafel moet Ja, staan. dan moet voor Wopke van der Vecht weg. Daar, ja, daar moet je gewoon olympisch kampioen mee worden. Met zoveel kwaliteit in je ploeg. Ja. Is dat... Kan toch niet anders? Nee, maar, ja het, het, kan, het kan wel anders. Jij zei dat netjes. Op de achtergrond er gebeurt van alles. Hè? Die commerciële ploegen ja. zitten elkaar soms bijna meer in de weg, heb je het idee. Dan, dan die twee Tsjechen of die drie Koreanen die samen naar buitenland gaan. Het punt is, als je gaat kijken naar de ploegachtervolging en de individuele prestaties voor de schaatsers zelf telt, telt de individuele prestaties... vele malen meer dan de ploegachtervolging. Dus ze zullen altijd eerst kijken van... Goh, wat zijn mijn eigen zaken die ik kan winnen? Wat zijn mijn eigen belangen? En dan gaan ze naar de Maar Als je op je top bent dan, uh, en je, ben, je hoort op je top te zijn... op een Olympische Spelen en je zet vier toppers bij elkaar... Dan moet je kunnen winnen. Dan moet je ja. toch winnen, ja. En als je alleen niet voldoende traint... en je hebt te weinig communicatie in het team onderling... gaan er dus fouten gebeuren. Ja. En dat zag je dus ook gebeuren in Vancouver, helaas. Maar dat was dan net mijn vraag aan jou. Wat is het beleid van de schaatsbond? Want je zegt net al, iedereen gaat voor zijn eigen belang... en het individuele belang. Nou, de ploegachtervolging is heel erg belangrijk voor Nederland natuurlijk. Ja. Twee zekere gouden medailles. Rekenen we op, op Vancouver. Dit is niet gebeurd natuurlijk, nee. hè? Nou, nee, ik denk dat wat ze dit jaar hebben gedaan... Uh, is dat wat Woppen van de Vecht heeft gezegd? Ik wil de verantwoordelijkheid met name bij de rijders leggen. Dus niet zozeer communicatie met coaches, wat afgelopen jaar gebeurt, maar ik ga één op één communiceren met de rijders. Uh, dat betekent ook, als je wordt uitgenodigd voor de ploegachtervolging, dan zal je persoonlijk moeten laten weten of je wel of niet wil starten. Uh, ik denk dat het al een vooruitgang is. Ik hoor aan de andere kant ook vanuit de rijders dat ze nog steeds niet helemaal happy zijn met hoe er daadwerkelijk wordt gecommuniceerd. Maar wat wel, uh, wat ik vind dat als de rijders. Uh, ik vind dat de rijders ook zelf. Eerlijk moeten zijn over wat ze daadwerkelijk willen bereiken. En daar zitten ze volgens mij soms ook een beetje tweeledig in. Eén ding nog bij dat schaatsen. Uh, Vaan beginners ik begin maar eens bij jou. Uh, Sven Kramer is geblesseerd. Er zijn allerlei soorten verhalen over die blessure naar buiten gekomen. Ja. Uh, dacht jij een beetje, uh, net als bij Robben? Wat ja. kijken er veel mensen? Wat zou er nou nog echt aan de hand zijn nou, dat je dat gevoel Ja, had? dat is het gevoel heb ik zeker. Ja, ik, ik vraag me ook af uh, of er nu uitzicht is om terug te komen. Hij, ik las bij ons een verhaal en uh, hij stapt zijn bed uit. En dan doet hij een bepaalde beweging en dan voelt hij nog steeds dat bovenbeen. Dan denk ik, ja, maar je moet toch weten waar het vandaan komt of wat het precies is. En dat staat nergens. Er staat nergens exact van de juiste diagnose van dat boven, bovenbeen. Omdat ze het nog niet weten. Nee, dat, is, dat vind ik wel heel bijzonder na zo'n lange tijd. Nou, het is niet alleen bijzonder, maar het is ook... Heel vervelend, want daarom ja, weet ja. je natuurlijk niet of je ooit of terugkomt, terugkomt natuurlijk. Ja. Een jongen op 23, 24-jarige leeftijd. Ja, kijk, het kan heel goed voor hem uitpakken. Een soort gedwongen sabbatical year. En ik ben ervan overtuigd dat je op die leeftijd nog veel en veel beter terug kan komen. Maar dat men de oorzaak niet weet, ja, dat uh, vind ik heel erg verontrustend. Ja, want dan weet je dus ook niet hoe je het moet behandelen. Jochem uitdaging. als jij uh, het verhaal, en het is natuurlijk een, een lastig verhaal... is een blessure, ja. er lijkt toch ook wel enige soort overbelasting bij hem te zijn... opgetreden in, in, in, in alle opzichten misschien wel. Ik ja. uh, Kan het louterend zijn, maar uh, hoe, hoe nou, zie jij Kijk, wat de zorg nu is bij Sven, is heel simpel van... wat is de pijn die hij in zijn been heeft? Waar komt hij vandaan? Daar zijn ze nu heel hard mee bezig. Ik heb begrepen dat ze de komende weken ook nog weer echt uitgebreide onderzoeken... gaan doen, om echt te checken van wat is het nu... Uh, Uiteindelijk weet ik ook wel, je moet op een gegeven moment je hoofd de rust, het rust geven van, oké, okay, als we straks weten wat daadwerkelijk de aanzichten van de blessure is, en volgens mij gaan ze er binnen nu een aantal weken wel achter komen, dan kan je ook echt van start gaan om te gaan revalideren. Maar het feit dat hij de rust heeft straks, van dat hij weet wat het is, ik denk dat dat het, het meest basale aspect is voor eigenlijk het vervolg van zijn carrière. Dus maar ja, sorry, ja. maar hij, hij praat gewoon over een paar weken. Dan, als je het dan terugkoppelt naar het voetbal, dan praten ze over dagen. Hè? Iemand heeft een blessure en dat moet binnen nood, hij moet moet er een diagnose gesteld worden, behandeling. En dan moet binnen twee, drie weken terug. En nu ja. wordt er over een aantal weken gesproken over een diagnose van de bovenbeen. Ik vind, dat ik er vind het al een zelf een beetje verder zijn. Ik, laat ik het zo zeggen, als ik hoor met welke mensen hij werkt. en daar is onder andere ook de arts uit ja. München bij betrokken. Um, denk dat die arts het gewoon nu nog niet kunnen zeggen. Dus ik, ik, dan krijg ik bijna het gevoel van ja, zo had ik het moeten weten. Ja, maar er wordt met zoveel haman. Uh, aangewerkt om erachter te komen, ze komen er niet achter. Nee. Dat is misschien nog wat meest vervelende. Ja. In dit geval, ja, dat zet, dat specifiek. Is het meest frustrerende versterken. denk ik. Ja. Mysterieuze blessure. Nog heel even, anders zijn ze boos als we ze overslaan, we hebben ook allerlei sprinters. Uh, ja. Gaan wij sprintkampioenen afleveren de komende tijd? We ja. hebben allemaal sprinters die dichterbij zitten, voor mijn gevoel, ja, als dan in als je nu naar de cijfers kijkt. Uh, Stefan Grootijs reed natuurlijk afgelopen week in Heerenveen zo gruwelijk hard, met name op die duizend meter. Maar ook zijn rondjes op een 500 meter, die zijn gewoon zo bloedsnel. Dat als hij zijn 500 meters gewoon op het niveau rijdt dat hij eigenlijk ook afgelopen week rijdt, dan kan hij zeker uh, voor de titel gaan. Okay, dus hij, als... reed een, hij reed een uh, record aantal punten over de kleine vierkant in Heerenveen. Dus er is nog nooit iemand zo snel geweest over, over vier afstanden daar. Wie is zijn grootste ja. concurrent, uh, Johan? Ja, ik denk dat het toch al voor een heel groot deel het Korea gaat komen. Ja. Ja. En bij de vrouwen, uh, Ton Boot, Margot Boer, Gerrits. Ze doen een aantal jaren mee. Gerrits ook aan het terugkomen. Boer. Je hebt het, uh, ik heb het wel eens podium, een beetje flauw genoemd. Het is altijd net, net... Het is net, net... Net wel, uh, net niet. Ja. Ja, nu net wel, toch? Nou, dat gevoel hebben we ook wel. En daarom ben ik zo benieuwd. Ik kan er heel moeilijk wat van zeggen. Ik ben er bijna van overtuigd dat ze het podium gaat halen. Ja, ik ook. En... en uh, hoe Anne, uh, Annette Gerritsen naar haar blessure toe, uh, terugkomt, ja, dat is even afwachten, denk ik. Nou, Annette reed natuurlijk een uh, gewoon behoorlijk goed Nederlands kampioenschap alweer. Maar Groot-Boer heeft in het voorseizoen laten zien dat ze gewoon op, uh, zowel op de 500 meter, want het cruciaal is op een sprinttoernooi... Uh, als op de 1000 meter continu zo rond plek, plek 3, 4, 5 kan rijden. Zoals ze dat over vier afstanden kan doen. Dan staat ze zeker op podium. Uh, Annette heeft in het verleden laten zien dat die 500 meter, dat ze gewoon top 3 kan rijden. 1000 meter zijn beter gewoon. En ik denk dat doordat ze zes weken eigenlijk min of meer noodgedwongen ja. van het ijs overmoeid... Of, uh, of heeft gemoeten, dat dat uiteindelijk nu voor de WK helemaal niet slecht uit gaat pakken. Oké, okay, dus daar zijn we. Het grootste optimisme zit misschien wel bij de sprinters dit jaar, merk ik. Ja, ik denk het wel. En we gaan natuurlijk nog straks een skate-off krijgen. Ja. Er is natuurlijk een hoop gelukkig. discussie over ja, geweest. Is het gelukkig, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is altijd mooi. Maar goed, dan praat, dan praat, dan praat, ja, dan praat je weer over de, over de laatste startbewijs. Maar goed, Simon Kuipers geblesseerd. Ja. Toch weer geblesseerd. Toch zorgelijk. Uh, maar een Kjeld Nuis die gedisqualificeerd wordt. Een Ronald Mulder die geblesseerd is. Hein Otterspeer die valt. Ja, het zijn allemaal vier goede schaatsers die uh, ook met het oog op de toekomst... Ja, die willen graag zo'n WK rijden. Um, maar goed, Steven Groothuis uh, blijf ik wat ook, dat toch wel favoriet vinden. En Jan Smekers moet ik wel even bijzeggen... Uh, Opvallend goed hoe hij zijn duizend meters heeft ontwikkeld. Dat vind ik echt knap. Wij gaan er naar kijken. Wij gaan eens Leuk. naar sport 2 voor het komende jaar. Uh, het voetbalvaartuig. Dan begin ik maar eens bij jou. We hebben een, een natuurlijk hoe het wende Verkeert toch wel een mooi voetbaljaar achter, achter de rug. Ja. Uh, met het Nederlands. Als eerst even de competitie. Uh, het is een beetje stuivertje wisselen geweest tot nu toe. We zijn nu 19 wedstrijden ver. Wie gaat de kampioen worden? Ja, ik denk nog steeds Ajax. Ook uh, als je ziet wat er omheen gebeurt. Uh, PSV vind ik niet echt stabiel. Uh, Afvallaaien is weg. Uh, Reis uh, is weggevallen. Dus die komen niet terug. Uh, toch twee belangrijke spelers voor PSV. Sowieso uh, kwalitatief. Uh, in de breedte valt het allemaal wat tegen. Uh, dan SV Twente. Moeten we afwachten hoe zij de winterstop doorkomen. Met Theo Jansen. Blijft hij wel of blijft hij niet? Daarnaast uh, Brian Roeis. Hoe komt die terug? Uh, die is ook geblesseerd. Verwachten ze eind januari. Maar ja. Dat moet je altijd maar zien uh, uh, wanneer dat uh, daadwerkelijk ook op niveau terugkomt. En bij Ajax, denk ik, uh, raak ze misschien ook twee mensen kwijt. Maar dat zal alleen maar ten voordele zijn van voor Frank de Boer. Dat is uh, El de Ruy en Soares. Als die beiden weggaan, even. Uh, Ajax heeft nu zonder hen twee wedstrijden gewonnen. Drie zelfs, met redelijk aardig nou, voetbal. Eentje heeft hij wel gespeeld. Maar, ja, in, in, Milaan in Milaan heeft hij, heeft hij, Suarez hij natuurlijk nog wel meegedaan. Zoares le deed het geweldig Suarez. trouwens. Ja. Maar, want uh, Ajax heeft natuurlijk wel een beetje uh, lilliputter voorhoeden dan. Hè? Ja, Langzame ja. hand. Dus kun je daar kampioen ja. worden? Nou ja, er is een, een ploeg die is, is wereldkampioen geworden... met, uh, met Lilliputters in de voorhoede. Dus kijk, Barcelona dit speelt ook met allemaal kleine spelers. Het gaat om of het kwalitatief goed genoeg is. He, en uh, je ziet, Ajax ah, speelt nu op een andere manier. Wat past bij die Lilliputters? Dus ik denk dat ze best kampioen kunnen worden. Ja. Oké, okay. top boot. Um, even als we uit coach aspect kijken. Steve McClaren werd coach met Twente. Dan, dan is het bijna onmogelijk om zo iemand op te volgen. Is die preudom gekomen. Jij kijkt natuurlijk naar coaches. Wat zie je van preudom als coach? Nou, niet? kijk, ik zie het alleen maar van de buitenkant. Ja, maar ik, goed, jij kijkt, jij volgt elke week. Ik, je hoeft een, een, een heel, hij hoeft niet op het hakblok, maar gewoon even jouw gevoel over, over preudom. Mijn gevoel is heel erg positief. Hij kwam eigenlijk. En ieder, ook omdat het een keeper is geweest. Ja. Heeft men al een soort disqualificatie daartegen. Maar vergeet niet dat hij in België al zeer gepre gepresteerd heeft. En... Hij zit al zo lang in de sport, waarom zou hij dat niet goed doen? Zoals hij zich nu uh, manifesteert, vind ik heel erg goed. En hij heeft misschien de pech, dat, en dat ben ik eens met uh, Valentijn... dat Ajax misschien kampioen gaat worden. Dus het zal toch een tegenvaller worden dan, als dat zou gebeuren, voor Twente. En dat zal hij zeker op zijn boterham krijgen. Oké, okay, maar alles bij elkaar, zeg je, gezien positief, de omstandigheden ja. die er zijn... Ja. krijgt hij een positief ja. uh, oordeel. Ja. Jochem uitdagen als we even. Uh, jij hebt ook een eigen stichting en zo. Jij zit nu ook vaak te kijken. Dat bedoel ik helemaal. Maar juist naar, naar ook organisatorische uh, opzichten. Ajax en Feyenoord zijn altijd met afstand de grootste clubs. Ook in financieel opzicht in Nederland geweest. En PSV daarbij natuurlijk later. Dat zijn drie grote financiële bolwerken. Mm -hmm. Toch zie je nu clubs als Groningen, Twente, Herenveen, uh, Den Haag zelfs dit jaar. Die bijna aansluiten. Heb jij idee, als je organisatorisch kijkt, dat die verenigingen dingen anders doen dan die wat klassiekere verenigingen? Nou, ik denk, we hebben het net al een keer genoemd... intrinsieke motivatie. Ik denk dat als je als coach je spelers die je hebt... als je daar maximaal een voor een uit kan krijgen... volgens mij is het dan eigenlijk los van... hoeveel geld er daadwerkelijk in je club rondgaat. Dat een goede speler meer geld kost, dat, dat snap ik ook. Alleen... Misschien om de link met schaatsen te leggen wat dat betreft. Een ploegachtervolging Je kan nog zoveel goede individuen hebben. Het wil dus niet zeggen dat je kampioen wordt. Nee. Het gaat toch weer het samenspel. En ik, qua organisatie, ik denk uiteindelijk... het gaat om wat er op het veld wordt gespeeld qua voetbal. En hoe de spelers daarmee omgaan. En dat is, moet volgens mij gewoon de basis zijn en blijven. Valentijn, toch even hier op voortbordurend. Je ziet die clubs eigenlijk dichterbij komen, zelfs eroverheen gaan. Afgelopen jaar hebben we AZ en Twente als ja. kampioenen van Nederland gehad. Groningen haakt verrassend aan, en zit ieder jaar, die haken ook wel weer af. Die kans is er ook, dat weten we, maar toch even. Wat zouden de Feyenoord en Ajax toch, uh, en, en PSV, uh, een beetje kunnen leren van dit soort Nou, ja, Je moet natuurlijk uitgaan van het voetbal, want dat is de discussie die het afgelopen half jaar bij Ajax is gevoerd. En ik denk dat er gewoon uh, ja, simpelweg uh, wanbeleid is gevoerd, zowel bij Feyenoord als bij Ajax. Want met zulke begrotingen, we zeggen altijd... de begroting bepaalt de plaats op de ranglijst. Internationaal, roepen we Real, we zoveel. Dus we kunnen het nooit winnen. En dan winnen we het ook nooit. En in Nederland kan het wel, met een kleinere begroting kampioen worden. AZ heeft het bewezen, SV Twente. Dus er is daar wanbeleid gevoerd, gewoon bij Ajax en Feyenoord. Nou, bij Feyenoord natuurlijk is het heel duidelijk ook aan de oppervlakte gekomen. Daar kan helemaal niets meer. En bij Ajax zie je het... Aan een aantal kampioenschappen. Die hadden natuurlijk de afgelopen zes jaar zeker twee of drie keer kampioen moeten worden. met Ook met materiaal wat ze hebben gehad. Tom Boot, eh, je hebt lang in basketbal. Je volgt basketbal. Ook daar geld bepaalt natuurlijk mede de kwaliteit van de selectie. Maar kun je eigenlijk zeggen: het geld, mits goed besteed, eh, maakt uiteindelijk de kampioen? Ja, maar dat kan je absoluut zeggen. Er is natuurlijk een correlatie tussen de begroting, tussen het geld wat je hebt. Het geld wat je uitgeeft, want vergis niet dat Ajax een ja. uh, heel groot verlies heeft gemaakt, natuurlijk. En ook PSC, dacht ik. Ja. Ja. Hier in veen trouwens ook. Maar uh, er is natuurlijk een correlatie tussen het geld en uh, uh, de prestaties op het veld. Als je bijvoorbeeld naar de Europa Cup kijkt, dan kan je wel zeggen: Barcelona heeft het vorig jaar niet gehaald met hun, hun begroting en Real Madrid. Maar er is er een ander team geweest met een zeer grote begroting. Ja. Nee, die correlatie is 100%. Maar dan toch even nog, Jochem, want jij zei die, die intrinsieke motivatie er maximaal uithalen. In die Champions League zien we eigenlijk zelfs de laatste jaren, bij de laatste 16 al, een soort vast peloton ontstaan van 12, 13, 14 clubs. En dan lukt het één of twee, wat ik dan maar Dark Horses noem, nog een keer. PSV zat dat een paar jaar geweldig geluk. Porto is een club die er af en toe tussendoor fietst. Is het in dat betreft toch gewoon uiteindelijk de, de, de, de groot grutter wint? Ik vind dat moeilijk, ik kijk, bekijk het voetbal heel erg vanaf de zijlijn, maar meer van... Um, ik wil niet zeggen dat als er heel veel geld in omgaat, dat er dan uiteindelijk uh, dat mensen daarop afhaken. Er zijn blijkbaar gelukkig echte toppers, of die nou uh, 6 miljoen misschien verdienen of 8 miljoen... die kunnen gewoon goed voetballen en die blijven dat ook gewoon doen. Ik denk dat misschien uiteindelijk, maar goed, daar kan Ton misschien wat meer over zeggen nog... Uh, dat dat uiteindelijk uh, het grote verschil maakt tussen de absolute top en de mindere golven. maar gemiddeld genomen, je zou ook als sporter moeten zeggen... of je een miljoen verdient, of een half miljoen, of een ton, of tien miljoen. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En dan ben je ook op je best. Ik ga nog één vraagje aan Valentijn stellen... voor we zo naar het nieuws gaan van half drie. Uh, we hebben drie clubs in de Europa League die uiteindelijk overwinnen. We hebben twee via de derde plaats in hun pool. Hè? Twente en Ajax ja. en PSV door zijn pool te winnen. Is dit ook een beetje passend van waar wij staan? Zeg maar? Ja, vind ik wel. De, de, de, de, de, de, Nederland is Europa League-land. Ja. ja. En wat jij zegt, af en toe kunnen we misschien een van die dark horses zijn in de Champions League. Ajax had dat dit jaar kunnen zijn, hebben we achteraf gezien. Als je ziet hoe ze tegen Milaan speelden. En ook hoe ze verloren bij uh, OXEA. Dus, uh, maar over het algemeen moeten wij stellen... wij zijn gewoon europa League land. En, uh... en dan hebben we Liel, Rubin, Kazan en Anderlecht. En dan denken er de veel Nederlanders... dat we al alle drie uh, vast een rondje verder kunnen kijken. Maar ja. de werkelijkheid ligt tegenwoordig ook wat anders. Hè? Ja, maar zo ben ik ook wel hoor. Kijk, dit moet je toch uh, kunnen pakken. Volgens mij heeft Andere... Rubin Kazan nog nooit van Barcelona verloren. Of? Nee, en, nee. In nee, vier nee. wedstrijden, klopt. Maar hebben ze ook wel eens gewonnen van Barcelona? Nee, niet gewonnen, maar wel vier keer niet verloren. <laughs> ja. Er zijn weinig clubs die ah. dat kunnen zeggen hoor, in de Europese. 1-1 uit 0-0 thuis. <laughs> <Ja. he. laughs> Kortom, jij hoort ja, bij de Nederlanders. Dat ja, nou, ja, ja, ja, vind ja. ik wel een hele lekkere ja. boodschap ja. om even mee ja. naar het <laughs> nieuws te gaan. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, bijna half drie, hier zijn de hoofdpunten met Martijn naar huis.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 AWB nou, verkeersinformatie: files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Knop het Velzen 3 kilometer. En op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Kruiningen 2 kilometer. Sportradio NOS op 1, NOS Radio. U bent weer terug bij langs de Lijn... waar we heerlijk over sport zitten te praten. In het Sportforum natuurlijk. En we, we kunnen ook reageren daarop. En mail uw vraag naar Sportforum met nos.nl. Uh, een van de reacties die binnenkwam... is dat die presentator wel kan zeggen... dat er helemaal geen actuele sport is vandaag. Maar er is een NK Dernie in Apeldoorn. En dat hadden wij niet mogen vergeten. Wij gaan verder praten over het uh, voetbal. Want daar waren wij gebleven. Uh, Tom Boot, het Nederlands Elf. Daar moeten we natuurlijk ook even naar kijken. Wordt tweede op een WK. Wint daarna weer eigenlijk al zijn wedstrijd. Uh, in, de, in de EK kwalificatie staat alweer met één been richting dat toernooi uh, zo'n beetje. Uh, hoe lastig is het als coach, en zeker ook als bondscoach... omdat bijna ongelooflijke prestatieniveau, uh, hoe dan ook tot stand gekomen... daar kun je ook een jaar mee vullen, maar dat doen we nu even niet. Een ongelooflijk prestatieniveau. Hoe moeilijk is dat om zo'n komend jaar weer vast te doen waarin geen groot toernooi is? Wat, wat moet je doen als coach? Ik denk dat het... Uh... <coughs> wel lastig is omdat er met die spelers wat gebeurd zijn. Verde, echte verdetters geworden natuurlijk. Wesley Sneijder, bijna voetballer van het jaar, zal ik maar zeggen. Mondiaal gezien. He, en dat moet je eigenlijk managen. Dat het goede voetballers zijn. Dat weten we wel. Maar 2011 is een oneven jaar. Eigenlijk nauwelijks grote evenementen. Dat EK is pas in 2012. Dus Van Marwijk kan er anderhalf jaar voor uittrekken... om dat weer op de rail te krijgen. En... Maar ik heb wel bewezen dat een goede coach is. Ik vraag me alleen af, en dan kijk ik weer even naar Valentijn... Ja. Er is wel wat gebeurd. Klaasje aan hand. untelaar is gekomen. En zeer goed gekomen. En wat gaat er gebeuren als Nigel de Jong... Ja. Terugkomt. Nou, ja. de Jong, nee, Robin van Persie. Probleem, uh, het zijn leuke ja. vragen. Eerst, uh, uh, uh, Jochem, jij begint al te lachen. Jij zegt natuurlijk, ja, ik volg dat voetbal niet zo. Elke Nederlander heeft hier een mening ja. over. <laughs> Robin van Persie, uh, uh, gespeeld, gescoord zelfs dit weekend. Uh, op de Weg Terug duidelijk komt er weer aan. Uh, Nigel de Jong uh, uh, uh, komt er weer aan. Uh, wat moet je doen als coach? Want het gaat best wel lekker zonder die twee laatste uh, Zeker qua uh, kijken naar het voetbal. Maar volgens mij is het dan uiteindelijk toch weer een optelsom, optelsom van al die verschillende spelers. Jongens, kom op ballen met z'n allen plezier maken. Ik vind, um, zoals, zoals ik ernaar kijk als schaatsen, en um, ik, ik verbaas me soms over het feit dat ik denk... Van jongen, volgens mij ben je individueel bij je eigen club zo gruwelijk goed. Waarom krijg je dat er niet uit binnen het Nederlands team of andersom? Want je denkt, van jongen, waarom zijn jongen, vallen jongens binnen het Nederlands team positief op? Terwijl ze bij een eigen club misschien... dat ze soms denken van waarom zit die het Nederlands team? Ik, ik, ik vind dat gewoon heel lastig. Ik, ik denk echt van ja, waarom... Voetbal in die mensen al je wilt toch allemaal gewoon de beste zijn, samen, Valentijn. En dan kijk eens naar jou: sport is ook een optelling, zoals Jochem ook al zei. Over de dus, het moet passen, het moet ergens en daar moet je dus ook besluiten in nemen. Tot nu toe hoefde dat niet altijd, want de omstandigheden waren dus je hebt ook weer meer nodig, zegt iedereen. Maar er komt toch een dag. En Robin van Persie lijkt me niet de meest geschikte om een wedstrijd op een bank te zetten, toch? Nee, nee, lijkt me ook niet. Maar ik denk dat hij ook zo goed is dat hij gewoon moet spelen. Met alle respect voor klaas -Jan Huntelaar. Maar we hebben nu over tegenstanders. Eh, als ik jou in de spits zet, dan maak jij misschien ook tegen Moldavië... of San Marino uit. Oh, lang geleden eh, ik maar was nu, heel nu lang niet geleden. Meer, maar... Misschien ook met een stok, maar... <laughs> nee, maar, maar kijk, uh, die maakt Van Persie ook. Dus Van Persie die moet dan gewoon terug in de spits. Vind ik hoor, vind ik persoonlijk. Omdat kwalitatief is die gewoon veel beter dan klaas -Jan Huntelaar. Alleen, je speelt nu tegen hele kleine tegenstanders. En dan is Huntelaar misschien wel wat makkelijker. Omdat dan hoef je niet zoveel te bewegen voorin. Dan moet er eigenlijk altijd een aanspeelpunt zijn... He, een uh, statisch iemand, en dat is Huntelaar veel meer dan van Persie. Maar, dus, Goed, ja. mag, mag ik nog even? Uh, ja. Van Persie heeft toch niet, uh, laten we zeggen, niet gefaald misschien, maar toch heel weinig gepasseerd op het WK. En nu gaan we langs naar een veel belangrijke figuur, Nigel de Jong. Ja. Die komt terug, was vaste waarde. Dus bijna ga je denken van de vaart wordt weer uh, opgeofferd. Nou, kan dat allemaal? En dat geeft natuurlijk heel veel problemen. Het lijkt me, je vroeg uh, of coach. Ja dat je dat nu al lang besproken moet hebben met die spelers. Hè? Ja, maar dat heeft hij volgens mij ook hoor. Maar ik denk als hij uh, Van der Vaart uh, opoffert voor uh, Nigel de Jong... dan uh, verliest hij alle geloofwaardigheid. Ook in het team. Hey, er is natuurlijk best gesproken met al die jongens. Uh, van der Vaart komt erin. Bert wilde nooit Van der Vaart. Van Marwijk wilde nooit Van der Vaart. Die had liever de Jong, meer zekerheid. Nu, uh, de Jong viel weg. Nou, dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Kwam Van der Vaart erin. In Nederland ging een stuk beter voetballen. Daar houden we allemaal van. Uh, dat was ook echt, echt de volgende stap die dit elftal moest maken. Dus als hij nu weer terugkeert naar Nigel de Jong, dan maak je, doe je een stap terug. Maar dan toch even de neutrale gesprekstijde. Net leg jij mij uit dat we maar ja. een paar makkelijke tegenstanders hebben gehad. Ja. Dus we kunnen dat niet helemaal beoordelen. En nu is datzelfde uh. toch een argument om ja, bij Van dus der wel? Ja, dus, dus je moet doorgaan, je moet doorgroeien. De komende wedstrijden, hè. deze wedstrijden kan het. En op een gegeven moment krijg je wel sterke tegenstanders. En dan moet je jezelf ook bewijzen dat we in deze formatie met Van der Vaart, dus zonder de Jong, dat we ook uh, die tegenstanders aankunnen. En daar ben ik vast van overtuigd. Ja, maar goed, je moet het bewijzen. En al die topwedstrijden zijn niet om te wijzen, denk ik eigenlijk. Er werd net al gezegd door Jochem, een optalsom. Ik denk dat het juist een team veel meer is dan een optalsom. Uh, het is meer dan de som der delen. He, en, Als goed is wel, ja. En, ja, ja. En, ja. En dat moet je ervan maken natuurlijk. Maar ik zou niet zo makkelijk langs het probleem... Nigel de Jong gaan. Nou eigenlijk. Maar zie je het probleem dan om me op te stellen... ...of zie je het probleem van uh, zijn terugkeer... ...naar aanleiding van wat hij gedaan heeft? Nee, opstellen, ja. denk ik. Jochem, ook ja. even over dat naar aanleiding. Hij eh, maakte een paar overtredingen. Nou, die zijn allemaal uitgebreid allerlei discussieprogramma's geweest. Maar goed, op dat moment zegt een coach... ...nou nee, dat is, er is te veel aan de hand met die jongen... ...die selecteer ik niet meer. Um, Vind jij dan een logische volgende stap om drie maanden later te zeggen... nou, het is weer rustiger geworden, het kan weer? Hoe, hoe kijk Afhan je? Afhankelijk van hoe goed hij voetbalt. Ik vind de keuze... Nou, maar goed, stel even, voetbaltechnisch is hij goed genoeg... maar in dat gedrag van twee weken geleden... was ook nog weer een, een uitglijdertje, ja. laten we het zomaar zeggen. <lacht> ik bedoel, het is iemand die op de rand... Nou, maar ik, maar ik, ik vind het gedrag, vind ik zelf, dat zie ik liever niet. Ik bedoel, ik vind uiteindelijk van wat voegt hij bij het team toe? Op het moment dat een heleboel andere spelers ook niet van dat gedrag gecharmeerd zijn... wat ik me zomaar zou kunnen voorstellen... want uiteindelijk, het straalt op het hele team af dan denk ik dat ik hem liever niet op zou stellen. Vaart, en zijn we in Nederland Roomser dan de paus dat we überhaupt deze discussie voeren? Want ja. de, de materaties denk, en zo ja. van deze wereld, die konden er ook ja. wel wat van. Ja, maar gelukkig zijn we Roomser dan de paus, want dat is ook onze kracht altijd geweest. He, dat is al vanaf de jaren zeventig. Wij willen graag voetballen. Nou, We zien Barcelona, Nederland is het voorbeeld voor Barcelona. Iedereen ziet dat voetbal graag. Daarmee kan je onderscheiden, daarmee maken die spelers die grote transfers. Daarmee kunnen al die trainers naar het buitenland. Het, het is onze, onze cultuur, het is ons handelsmerk. Hou daar nou aan vast, zou ik, zou ik zeggen. Want dat maakt je juist zo bijzonder. Tom Boot, elk team heeft, hoe het wende, of keren... je kan nog zoveel mooie spelers hebben. Ook hier en daar wel is eens iemand nodig... die een klein beetje eh, op een veter gaat staan... om het maar zo te zeggen, terwijl er niemand kijkt. Dus je hebt altijd wel ergens iemand nodig. Hebben wij, of, of ben je met Vaanten en eens... van het is niet ons handelsmerk, dan moeten wij ver vandaan. Nee, dat ben ik niet meer eens. Ik denk gewoon het de topsport. Jij bent ook coach geweest, Tom. De, uiteindelijk telt gewoon het winnen. Ja, maar je uh, wint ook met die andere gasten. Dat is nu, je wint ook met die andere jongens. Dat, dat nou is... ja, goed, dan is het goed. Ja. He, en uh, kijk, met Nigel de Jong heb ik wat. Dat vind ik het enige uitgeleider van Van Marweek. Hij heeft hem al honderd keer gewaarschuwd. En dan zou ik hem nooit meer terughalen. Nu hij hem terughaalt, krijgt hij dat probleem van opstellen ja. natuurlijk. He, maar in de top. Die discussie over mooie voetbal, dat vind ik te gek voor woorden. Het is gewoon winnen of verliezen in de topsport en gaan anders in andere sporten. Ja, maar dat zou inhouden dus dat je niet kan winnen met mooi voetbal. Nee. En, en uh, daar ben ik het gewoon uh, niet mee eens. Je, je kan ook winnen met mooi voetbal. En Barcelona, ja, je kan het honderd keer noemen. Maar die bewijzen dat je met heel mooi voetbal heel veel kan winnen. En dan mag je ook best een keer verliezen. Ja, maar dat... En met lelijk voetbal, met, ook met Nigel de Jong in de finale, verloren we van Spanje. Ja, maar ik, en van ik, Bommel. Ik, ik dus zeg ja. ook niet dat het mooi voetbal, dat ik dat uitsluit. Als we dat, als we dat hebben, dan is het mooi meegenomen. Maar het lijkt nu wel in Nederland een doel op zichzelf. En dat vind ik vreemd. Ja, omdat dat de volgende stap is, denk ik, dit elfde moet maken. Ja. Jochem, ik wil even, toch nog even een bruggetje naar het schaatsen, want ze legde mij altijd uit dat die goen daar niemand zo niet, nee, leper, niet kan ja. schaatsen. Ja. Maar dan zijn er wij thuis, maar met een chipje op de bank. Maar ze gaat wel hard, <laughs> ja. geloof ik. Er werd ons uitgelegd dat ze niet zo hard, of niet zo mooi. Ho hoe want techniek wint altijd, uiteindelijk. Ja. Maar toch, uh, ho hoe belangrijk is uh, in, in dat opzicht, ook in opleiding en zo. Moet je mensen nee, dingen afleeren. Ja? essentieel. En ik denk dat dat, uh, de discussies die vanuit heel veel kanten worden gevoerd binnen de KNSB. Hoe kunnen we zorgen dat de goedwillende coaches, want wat zijn het allemaal die hun tijd en energie investeren in, in de jeugd? Hoe kunnen we die zo ver krijgen dat ze heel goed snappen hoe ze kinderen moeten laten schaatsen? Maar is willen winnen is dat ook een trainbaar aspect? Wij zijn in Nederland nog wel eens, hebben we de neiging van, uh, ook tennissers, heerlijk gespeeld. Ja, de ander was beter hoor ik dan. Ja, maar ik het ruist altijd een beetje het, tegen mijn Het, het, het willen ja. winnen is, is essentieel. Alleen wat heel veel sporters vergeten is dat om te kunnen winnen moet je willen trainen. Dan moet je eigenlijk wel eerst je dingen doen... Om, okay. om het maximaal uit jezelf te houden. Dat is een gevolg van dat je het beste uit jezelf had. Maar dat is een heel mentaal aspect... En daar kan je ze absoluut in opleiden. Daar nog even over, Vaantijn. Er was de loting van de. We wilden eigenlijk. Ik mag niet meedoen in deze discussie, maar we wilden eigenlijk. We loten voor de Champions League. En dan zie ik twee coaches en twee clubs zeggen. We gaan voor de derde plaats in de pool. En ze waren ja. nog blij ook ermee. Ja. En ik snap best waar het van... Maar hebben Maar moeten wij daar niet iets meer van pot? Ja, dat vind ik ook ja. Je moet veel meer van je eigen kracht uitgaan. Als je de selectie van Ajax ziet, dan moet je toch niet zeggen. Bij Milan lopen allemaal oude lullen. Dan moet je daar toch van kunnen winnen. Dan moet je niet bijvoorbeeld zeggen, ik ben blij als ik derde word. En dat hoort ook helemaal niet bij Ajax. En daarom hoorde Martin Jorders heel snel geredeneerd. Maar die hoorde die, hij ook niet bij Ajax. Je hoort daar inderdaad zeggen, wij gaan er voor de eerste plaats. Wij gaan, gaan gewoon om door te gaan te overwinteren in de Champions League. Tombo, kun je dat? is dat een trainbaar aspect? Of is dat nou eenmaal dat je winnaars hebt en, en niet winnaars in de sport? Ja, trainen... Dat... Overkomt je, op een, of het winnen overkomt je op een gegeven moment. Precies wat Jochem zegt. Als die opleiding goed is, als je je uiterste best doet... als je die wil hebt, dan ga je op een, op een gegeven moment winnen. Allemaal hebben wij meegemaakt. Hé, hey, plotseling winnen we. Ja, ja, maar jij hebt ook wij spreken in jouw sport... en ik kan me voorstellen iemand die nog even een dunkje wil maken... op het moment dat je denkt, nou, als je hem er nou gewoon had ingelegd... dan hadden we geen enkele zorg hier meer gehad vanmiddag. Nee, we dunken hem op de ring, hij het naar ja. de middellijn... en ineens is het weer een wedstrijd om het maar even populair ja. te zeggen. Kun je dat uit mensen halen? Ja, maar goed, uh, ik denk dat Valentijn het er niet uit wil halen... want hij <laughs> zou dat, dat mooi mooie voetbal nee, doen. Nee, mooi basketbal. Nee, nee, ja. Ja. nee K circusvoetbal, ja. hè, die, die dunk. Ja. Ja, je, je kan gewoon ook heel mooi voetballen uh, en heel productief voetballen. Nou, voor mij ligt de schoonheid in de efficiëntie van het spel. Ja. In de efficiëntie van het topsport. En dat mooie voetbal, zoals uh, Barcelona... maar dat zien we allemaal graag natuurlijk... Ja. dat is alleen het recht van de allerbeste. Ja, maar, de, maar je moet er wel naar streven. Oh ja. oh ja. Iemand naar het beste streven. Dus Absoluut. ook daarin. En dan op jouw niveau. Ja, maar de, en ja, als jij dat op het over de, niveau schoon. de schoonheid ja. van het elftal ja, blijf jij zegt ja, streven, we... maar ik word geëist. <laughs> ja. en dan ja. wordt het dan anders. Maar wat he? is uiteindelijk? Ja. eigenlijk? Kun je, je noemde kun het voorbeeld uh, van die basketbal die op de rand ja. stuitert. Op het moment dat die speler lekker aan het spelen is met die, uh, in zo'n hele belangrijke wedstrijd. Hij is gewoon zijn dingen aan het doen. stuitert hij nooit op de rand. toe, die gaat er altijd vol in. Ook daar ben ik, daar ben ik ja. van overtuigd. Alleen. De spelers worden, worden niet opgeleid, ik, of de sporters worden in Nederland te weinig opgeleid... om gewoon hun ding te doen, in het hier en nu hun sport te bedrijven. Okay. Wat ga ik nu doen met die bal? Ja. En niet van, zal ik nu eens even mooi in die linkerbovenhoek gaan schoppen? Nee, gewoon schop dat ding gewoon. Waar, waar ja. ben ik van en wat moet ik doen nu? Ja, in het hier en nu. En, en, ik denk okay. dat dat de kern is van de topsport. En, nou ja. Wij gaan naar een derde grote sport die ons alle redelijk bezig houdt. Nu even stil het wielrennen. Uh, we gaan het zo over de Nederlanders hebben. Eerst even over uh, Lance Armstrong, die nu nog definitief... Hij gaat nog de Tour Down Under rijden. Um, dan stopt hij ermee. Um, was het nog wat, Valentijn, die terugkomt van die Lance Armstrong? We hebben in veel sporten gezien bij mensen dat je denkt... had je dat nou wel moeten doen? Ja. Nee, ja, voor, voor hemzelf. He, waarschijnlijk heeft hij er voor zichzelf iets uh, mee bewezen. Maar ik denk dat wij er met uh, geen van allen op hebben zitten wachten. Nee. nee. Het was, het was echt over met hem, ja. Tom Boot, hoe kijk jij daar in zijn algemeen je, je hebt sporters... Ik heb wel eens het idee, doordat er veel geld in sport zit... gaan sporters langer door tegenwoordig dan vroeger... toen ze op een dag dat er iemand langs de kant zei... joh, er kan ook nog wat anders gebeuren nou, in het leven. dat gebeurt vaak, maar je verdient tegenwoordig zoveel... dat je niet langer door, door hoeft te gaan. Ja. Dus je zou eigenlijk... Dus ze gaan langer door, terwijl ze eigenlijk eerder zouden kunnen. stoppen. Met Alens Armstrong wil ik nog wel even zeggen. hij lijkt de dit, absolute top, hè? Dit jaar hm. was niet goed, maar het vorig jaar is hij nog derde geworden, dacht ik. Het jaar ja, daarvoor nog? Een, het ja, jaar daarvoor ja. is hij nog derde geworden. Maar er speelt het anders bij een, een topsporter: hij wil geen afscheid nemen. He, hij wil gewoon doorgaan. Ik weet mijn eigen carrière. Was ik op een gegeven moment geblesseerd aan mijn liefde. Maar je wil doorgaan, want die tijd komt nooit meer terug. En dat is het allerbelangrijkste. Oh. Jochem Uitdagen, eh, hoe moeilijk is het in dat opzicht voor sporters... Om op wat ook het juiste moment, of is dat het juiste moment juist voor iedere sporter anders? Hoe ben jij gestopt, Jochem? Ik, ik ben zelf gestopt nadat ik een skate-off op januari 2007... dat ik eigenlijk al anders start. en ik denk van, nou... Dit gaat hem niet worden. Maar je gaat toch ja. rijden. Want je hebt ergens hoopjes stiekem wat in één keer alles op zijn plek valt. En halverwege de reis had ik al zoiets in de race had ik zoiets van dit is mijn laatste wedstrijd. Je voelt dat hier, zelf hè? Je voelt dat ja, zelf. Ja, maar in, in je onderbewustzijn weet je het ja. ook al lang. Ik, ik, nog sterker, ik ga nog wel wat verder. Um, ik geloof ook niet dat mensen zomaar tijdens wedstrijden ziek worden. Ik denk ook, uh, maar dat zou je... Ik vind het moeilijk om de echte kaarden er uitspraak over te doen. Maar Marjan is ziek geworden richting de NK afstanden. Of NK sprint moet ik zeggen die heeft een weken ervoor waarschijnlijk toch al de twijfels gehad... van ben ik nog op het niveau wat ik moet rijden? En dat gaat in je kop malen, dat gaat zelfs op hormonaal niveau meespelen. Dan word je zomaar ziek. Ja, en een hormonaal niveau, dat heb ik niet alleen eh, op vrouwen vrouw. Dat geldt bij mannen met stress, met cortisol. Weet ja, ik wat... Dus het is een heel, heel proces. Ja. Vind jij dat sporters dus in zijn algemeenheid ook de grootsheid moeten hebben... om op een, op, een, op een hoger moment afscheid te nemen? Of is het ook wat Ton zegt? Je weet dat het nooit met meer... grootsheid... Nou, ik vind... Daar, daar, heb ik, daar heb ik heel vaak over na ik, ik vind uiteindelijk dat een sporter moet stoppen... op het moment dat hij geen plezier meer heeft in zijn sport. Okay. En als je Rintje Ritsma heet en je stopt op je geloof 37e... en je, rijdt geen, je, je haalt het NK-bewijs niet, niet eens meer... maar je vindt het nog steeds leuk. Ja, Wie ben ik dan om te zeggen van stop ja. ermee? Ja, je zegt hoogtepunten, dat zeg men vaak. Hoogtepunten stoppen. Maar... Uh. Uh, uh, Leontien van Moorsel, uh, noem de namen maar... Uh, die kunnen nooit meer vallen... Er zijn al zulke namen dat ze nooit meer kunnen vallen. Hè? En dan maken ze dat wel door, maar dan gaat het op het hoogtepunt stoppen helemaal niet om. Een nee, sportje, sportje, ja, sportje voor jezelf. Een je voor jezelf of sport sportje voor uh, uh, de media, en uh, voor het publiek ja. en voor het geld. Als je voor jezelf sport, ja, dan mag je doorgaan tot je 45ste. Ja, akkoord. Maar dan hoeven we er niet meer allemaal naar te kijken, toch? Nee, nee, nee, nee maar op een gegeven moment val je vanzelf af. Okay. Maar ja, als je Stop. nog steeds goed genoeg bent om met de wedstrijden mee ja. te doen... Akkoord, ik, bedoel, ik geef hem over. Ik geef, het was maar een vraag. Het, een <laughs> vraag. het gaat alleen wel, om de sporten <laughs> communiceert natuurlijk wat hij nog wil ja. bereiken. Valentijn, dan dat andere aspect van wielrennen waar altijd een beetje ingewikkeld over gedaan wordt. We hebben een tourwinnaar, maar we moeten ook maar weer afwachten of is het al die het de toerwinnaar blijft. Hij is het nog is op hij, dit ja, moment ja, en we wel. hebben dat nou al jaren. Ja. En dan zeggen we elke keer dit is het einde van het wielrennen, maar het wielrennen houdt ook nooit op. Nee. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, om het, je, je, op het moment dat je kijkt naar de Tour de France, dan is het geweldig. En alle zaken daarna, dat lees ik ook bijna niet meer. Want het is, ieder jaar is hetzelfde liedje. En uh, ja, op het moment dat, dat ze daar die berg op gaan, dan ben je toch benieuwd. En dan uh, ja. moet ik eerlijk zeggen, dat interesseert me eigenlijk helemaal niet of ze, nee. wat ze nou hebben ingenomen en uh, wat niet. En wat er nu later wel en niet van bekend uh, wordt. Ik, ik wil het genieten dan van, uh, van sport. En dan heeft uh, heeft er ongetwijfeld andere meningen over. En dan is het niet toch in principe niet sportief, ja. maar. Ja. Maar, maar Tom, toch... Eh, ik, behoor, ik zeg heel eerlijk bij dezelfde mensen als, als vader. als het die op opgaan kan niet lang genoeg duren voor mij. Ik ja. zit in ja. de tv. Ik vind het een van de mooiste sportmomenten. Prachtig. Prachtig. Maar toch, jaar in jaar uit, een paar maanden later... als we er al net ja. niet meer aan denken, ja. begint het elk. Ja, maar goed, ik denk hetzelfde als Valentijn over. Op dat moment ben je ermee bezig. En de rest interesseert me ja. weinig. He, en uh, laten we zeggen... Uh, de controle is zo goed... dat er misschien 1 of 2 procent doorgaat. Nou, dat is een goed evenwicht. Daar kan ik verder mee leven. Ja, maar dat weten we zelfs niet. Hè. En de... Nee, uh, Nou, wacht even. Je kan het wel redeneren natuurlijk. Want het is die uh, in 2006 gepakt werd... En toen bekende hij dat hij al vier jaar lang een ja. lopende apotheek was. Ja, maar... Het is nooit, het is nooit uh, gevonden. Dus precies wat jij zegt, ja. hoeveel slippen er nog door? Ja, ja, dat vond Jochem maar Andy Schlek uh, zei, de, de man die tweede werd in de Tour... wat er ook verder gebeurt, het zal nooit voelen als een nee. overwinning in de Tour. Dat, dat, dat past helemaal bij wat jij net ook zei. Hè, over... ja, maar wat is, je wil daar uh, op de Champs-Élysées met, met die gele ja. trui om je schouder staan. En of je na de hand doordat het uitstrepen van, van iemand dat je daarmee... Ja, dat het dan krijg je misschien nog wat extra euro's gestort, maar echt het, dat wil je niet. Je wil, je wil strijdend wil je winnen. En dat is ook, volgens mij het zeggen we willen gewoon kijken naar die strijd. Ik baalde van toen ik dat soort berichten weer op internet. Ik zeg, zal het zal toch niet? Ja, dus wel. Ja, ja dus wel. Dus jullie ik... ja, dus zeggen race, eigenlijk, maar... die sport zelf wordt er uiteindelijk niet zo door... Uh, want ik kijk toch weer naar ja. die sport, wie er ook uh, vervolgens gaan rijden met elkaar. Laten wij dan even naar de Nederlanders uh, gaan. Met Robert Gezing lijken we nu toch echt weer een renner te hebben... die gewoon gaat meedoen, echt in, in uh, rondes. Ja. Uh, is Robert Gezing een winnaarstype, van nou, Dat vraag, vraag ik me ook af. Uh, ik denk dat hij wel uh, ik denk <laughs> dat hij wel een bepaalde stap heeft gemaakt. Omdat hij uh, de jaren daarvoor uh, was er altijd wat. Of hij viel, of, uh, of, of hij was ziek, of hij werd ziek. En afgelopen jaar, behouden ze dat privé gebeuren dan, heeft hij een geweldig jaar gedraaid. Dus ik denk dat hij die stap wel heeft gemaakt. Tom, Ik denk dat hij ja. een, een belangrijke outsider zal zijn. Toonboot, jij hebt nog wel eens gezegd. Die Rabelbankploeg heb je ook wel eens over geschreven. Ja. Die hebben geen doelstellingen. Ja. Die, dat is, het is jou allemaal wat onduidelijk. Word je hoopvoller? Nou, heel erg veel hoopvoller. Ook vanwege hun selectiebeleid. Ze hebben jonge renners, evenwichtig, hebben ze aangetrokken. Uh, ze hebben eindelijk doelstellingen geformuleerd. Uh, Geesink bijvoorbeeld podiumplaats. Sorry, podiumplaats. Ik denk, waarom niet even hoger in de eerste plaats? Want als je die haalt, zie je altijd wel. Ze hebben een voorjaarsklassieker. Vind ik toch nog te weinig. Want waarom geen najaarsklassieker? Maar ik zie Geesink gewoon wel uh, heel hoog eindigen. En ik, het Nederlandse wielrennen is helemaal een lift. Want Vacan Soleil doet oh, ja. natuurlijk ook mee aan de Tour de France. Heeft een licentie gekregen. En belofte dat ze aan de Tour de France. En... Dat zijn twee hele sterke ploegen. En nu maar hopen dat ze niet, zoals in de tijd van uh, Peter Post en Jan Raas... tegen elkaar gaan fietsen, maar een soort pact gaan vormen. Ja, want toen wonnen ze wel heel veel, hè, Tom, in die tijd. Je hebt, vaak heb je tegenstand nodig gewoon om zelf beter te worden ook. Die concurrentie He, van, van twee ploegen. Nou ja, ik, ik vind dat Peter Post voor die tijd veel meer oh. won natuurlijk, hè. Laten wij dat, dat verleden hier heel ja. even laten rusten. Uh, Jochem, als je kijkt... Uh, Mollema, Kruiswijk, Lars Boom... er komen nu toch een aantal Nederlanders... Geesink, natuurlijk. Is dat dan de vrucht uh, waarvan je zegt... dat hebben ze dan toch goed gedaan? Want ze zijn een aantal jaren geleden begonnen... om, om uiteindelijk eigen talent te maken. Ik denk dat dat wel de kunst is, ja. gewoon het uh, Rustig laten, nou ja, laat het rijpen uh, noemen. Uh, rustig aan uh, doorgroeien... in de in internationale uh, wielrensport. En als je kijkt naar, uh, naar Geesink... Op het moment dat je een keer voorin mee kan rijden in de finale. Ja, dat doet wel wat met je zelfvertrouwen. Je weet dat je mee kan gaan strijden. Wat is dan beter om een aantal gasten, ook nog jonge gasten om je heen te hebben... die op een gegeven moment zeggen, we gaan hiervoor rijden. Die gaan daar ook nog even net weer wat harder van trappen. En dan blijkt dan denk ik dat ze straks ook voorin mee kunnen doen. En dan heb je gewoon straks vijf, zes renners die gewoon echt de strijd uh, aangaan met alle buitenlanders. Ik vind het heel erg leuk en ik vind het vooral leuk dat... En ik denk dat meer Nederlanders, Nederlanders. Dat het mooi vinden. Dat, dat het gewoon een Nederlandse ja. ploeg begint te worden. Ja. En Theo wat, Bos eens, ja. nou, sprinter Want daarover nog even. Vorig jaar uh, gingen ze met twee kopmannen de Tour in. Uh, de, de moet mee ophouden. Ja, zeker. Maar je ziet er nu een nieuw probleem opkomen met uh, Jochem zegt het al, Theo Bos. Als Theo Bos nou naar de Tour gaat, gaan we dan op de Sprint uh, gooien? Of gooien we het op Geesink? Ja. Ik, ik weet niet exact wat de afspraken zijn. Bij het, uh... Ton, jij nou, bent een man van mag, de... Van, mag ik daar eens ja? een antwoord op geven? Jij zegt Of... Maar waarom niet en, -en? Ja. Zowel etappes overwinnen, dat heb ik gemist in de doelstelling. Daarom zeg ik, ja. het mag best ja. iets sneller. Maar, maar, maar, maar daar even over, want dan komen we weer op de manier waarop... en de schoonheid van de sport. Ja. In de afgelopen Tour de Frans was alles ingesteld op het klassement... Hè, bij de Rabobank. Ja. Uh, als er eentje mee zat in een ontsnapping, moest hij bijna terug. Heb ja. ik we hier gezegd van, ja. let op, mis is er even mee. Ja. Het, gaat dat te ver, wat jou betreft? Nou, het gaat niet te ver, het is gewoon fout, naar mijn idee. Ik denk steeds in NN. En, en Je kan iemand voor het klassement uh, laten rijden... en dan één of twee helpers daarbij. En je kan ook eens voor de dagoverwinning gaan. Ja. He, nu, het valt mij op in de doelstellingen nu van de Rabo... maar ik ben er zeer positief over geweest... maar in de doelstellingen staat bijvoorbeeld geen ritoverwinning... Uh, in de Tour de France. Dat wil dus zeggen dat ze weer alleen maar daarvoor gaan. Ja, ja. Dat vind ik jammer. Jochem, jij zei net mensen moeten plezier hebben. We hebben nu drie sporten gehad die eigenlijk een beetje op zichzelf zijn. Dat, dat schaatsen, dat doe je alleen en maar heel af en toe in teamverband. Voetbal ja. is een teamsport bij uitstek waar je als individu wel goed moet zijn. Deze zitten voor mijn gevoel nog eens een beetje tussenin, ja. zeg maar. Met dat, dat, dat, wat nou, je. Die ik, mensen moeten ook vind, plezier hebben als je niet meer mag wat, ontsnappen. Ik vind het mooi wat Ton zegt. <laughs> ik, ik heb ze gevoel, <laughs> dat zie ik straks zo'n moet staan... <laughs> Met Geesink als kopman voor, voor het klassement. Uh, en dan Theo Bos bij voor de sprint. Volgens mij heb je dan negen man. Ja, maar ze hebben uh, nog wel meer hoor. Die ja, Australiër en dergelijke. Nee, maar goed, uiteindelijk heb je dan... Team waarvan je kan zeggen, we hebben Theo voor de sprint... en uh, Geesik voor het klassement. En we hebben nog een aantal andere renners die gewoon ook goed mee kunnen rijden... die voor Robert werken en voor de sprint. Volgens mij hebben die negen gasten, moeten zoveel lol met z'n allen hebben... dat ze volgens mij een wereldtour kunnen fietsen. Of we, wij praten Theo Bos wel naar de tour, maar die is ik vrij zwaar, ik, ja, hoor. Ja. Om, om, ik, ik weet om ook niet te, sprinten. Het ja, nee. is, een, dus, dus, nee, dat nee, is ook ook zijn een grote, de de grote de doel, hè? Het is zijn de grote rijden, doel. Wij ja, ja, ja. hebben alle sporten gehad. We gaan het nog even, we hebben nog een paar minuutjes, eentje aan toevoegen. Want het eerste grote echte sportevenement natuurlijk... De ja, EK Schaatsenburg, Jochem, denk is ook de tennis-toernooi uh, in Melbourne. Wat natuurlijk de, de Grand Slams gaan er weer aankomen. Uh, we hebben een redelijk goed tennisjaar achter de rug, van het einde. Met uh, de, de bakker, Hazen weer aansluitend. Uh, hoe staan die Nederlanders voor jouw gevoel? Nou, zo rond die 45ste, 50 e plaats, dat is helemaal niet zo. Kunnen die nog een sprong maken? Waar nou, je ik, af... ik kom hierheen rijden, er zijn er weer twee uitgeschakeld. Ja, ik hoorde He, het. Brisbane ook. de Brisbane ja. of zo. Uh, ja. ja, dan denk ik, ja, de eerste ronde, Dan mag je toch oppakken als je bij de eerste 50 van de. Van de wereld staat En uh, Rangsa Rus uh, ook. Uh, zelfs uh, kwalificatie niet gehaald. Dus ja, uh, uh, gooi het maar in de hoed. Uh, zeg het maar. Ik, ik zou het echt niet weten. Ik denk dat het wel goed is dat Robin Haase ook weer terug is. Dat, uh, terug van zijn blessure. En je ziet wel een stijgende lijn. Maar of het al genoeg is om de derde, vierde ronde Grand Slam te halen... ik ben er bang voor. Tom Boots, bij tennis moet je je punten eerst halen. Dan kun je een enorm stijgen. Dat heeft de bakker gedaan. Nu komt hij eigenlijk met een ander soort probleem. Dan moet je je punten gaan vasthouden. Wat zegt jouw gevoel bij de bakker? Ik denk dat dat probleem er nog niet is. Ik zou nog veel meer in progressie denken. En nog punten gaan halen. Vasthouden. Wat heb je aan een 45e plaats? En dat is al mooi, die progressie die er maar... maar het is eigenlijk te weinig. Vooral als we kijken naar de tijden die geweest zijn... Ja. waar we, we, we, we vijf of zes man bij de eerste twintig hadden in, uh, uh, in het tennis. Als we daarna kijken, dan komen we bij de opleidingsmannen uit Jochem uh, Uithagen... maar we hebben ontzettend veel tennissers in verhouding tot een aantal landen om ons heen... en het lukt ons maar heel mondjesmaat om nog een beetje door te dringen. De meeste halen zijn buiten de tennisbom... Om, uh, uh, kom je bijna weer op een commercieel plekje op. Wat moeten we daar doen? Nou, het, het, het, het grappige is dat wij hebben... Ik heb, vanuit mijn stichting heb ik uh, één tennisser op het ogenblik, Paulo de Man. En het is, het is heel moeilijk om nou eigenlijk de lijnen te ontdekken van de opleidingen. De een draait in dit circuit, de ander draait in dat circuit. Die zit wel in jonge Oranje, die, die... Ik denk dat ze het gewoon wat meer is moeten gaan bundelen dat echt mensen zeggen van oké, okay, op die... Nou ja, wat is het, twintig, dertigtal tennissers gaan, gaan we uh, ons richten. Het, het, het is gewoon heel lastig om ze helemaal van, van, van, van jongs af aan tot de top te volgen. En ik denk dat ze dat, ja, dat mogen ze meer samen gaan volgen wat mij betreft. Um, nou viel mij op, ik heb ook kinderen, als je je tweede service inslaat in Nederland... kan je al bonustraining krijgen, heb ik wel eens gezegd. Ja, al zo. die kinderen, die worden allemaal, iedereen is talentvol en zo. Ja. Zijn wij niet maar Wanneer wat, ben je talent? Nee, dat was, ja, vraag. was, was mijn vraag een beetje. Ja, jij lacht Wat herken ja. je net of niet? Nee, nou, ik, ik vind het wel een mooie <laughs> constatering. Want ik denk ook dat bij heel veel clubs en zo wordt geredeneerd, ja. Als je inderdaad die tweede al in slaat, dan zijn we al heel blij. En dan ben je al bijna clubkampioen. Ja. Maar je hebt het ja. niet over de clubs. Maar als ze, ik geloof dat de Tennisbond 700.000 ja, leden heeft, 700 Ja, ruim 700.000. Ja, 700.000 leden. Dat daar zo weinig mensen uitkomen, kan alleen maar een beleidsfout zijn. He? In elke opleiding in voetbal, in basketbal of in schaatsen... geldt gewoon tot je jaar alleen maar technische opleiding. Nou, die zal er wel niet geweest zijn dan. Ja, dus jij zegt, moeten wij ons wel aanrekenen... dat wij met zoveel Absoluut, mensen ja. zo Absoluut. weinig uiteindelijk uh, gaan halen. Maar we hebben een nieuwe voorzitter, Tung. En daar heb ja. ik heel veel vertrouwen in. Oké, okay. dus we zijn Het werd positief, vandaag. Het wordt prachtig. <lacht> ik ben sportgaan. altijd positief, ja. ook in mijn kritiek. 2011, uh, tussenjaar in de sport, geen grote toernooi. Vata, waar kijk jij uiteindelijk het meest naar? uit als je dit sportjaar... Uh, Nederland krijgt. Brazilië. In uh, Zuid-Amerika. Nederland zelf gaat daarheen. en uh, dat is. Ik meen de eerste interland die ze spelen tegen een team uit de top 10 van de wereld. Want tot dusver spelen ze allemaal tegen die uh, dwergen. Dus ik ben benieuwd, uh, want uh, Brazilië staat ergens voor. Die staan voor de Copa Zuid-Amerika. Dus of Nederland uh, ja, kan blijven aanhaken op dat niveau, ja. Oké, okay, daar kijk jij naar. Tom, waar, waar kijk jij naar Ik kijk naar het WK in Shanghai. Zwemmen. Lange baan zwemmen. En Ranomi Kromowidjojo heeft het fantastisch gedaan op het EK en WK. Uh, Korte baan. En ik wil eigenlijk zien, en ik heb het wel het gevoel... dat ze helemaal tot die wereldtop we hoort. Ik hebben niet eens over had. Echte zwemkoningin hebben we er weer bij. Ja, ja. Lijkt nou, ja. Wel, ja. we zien na 2012 we... is er misschien... Uh, Gaan wij volgen. Ja. Jochem. Ik heb een heel lijstje gemaakt, maar er zijn twee dingen die ik noem. Ik, het Europese kampioenschap Turnen. Omdat ik vanuit mijn stichting Anthony van Asje begeleid. Ik, ik, ik, ben, ik hoop gewoon dat die turnploeg gewoon ook gewoon weer lekker draait. En ik wil nog even noemen vanuit het schaatsen toch: het EK Shorttrack hebben we over twee weken hier in een Als ik kijk naar de Shorttrackers, ik heb daar. Uh... Ik heb een hele goede hoop en heel goed gevoel dat het komende jaren... dat u nog weer de lijn doortrekken. Nou, we worden sprintland, shorttrekland, Nederland, ja, ja, ja, ja. Brazilië, zwemland. Ik ga jullie uh, danken voor al jullie uh, wijsheden en toevoegingen... op deze tweede dag hier van het nieuwe jaar, 2 januari. Ik wens ons, uh, ons allemaal eigenlijk gewoon weer een mooi Nederlands sportjaar toe. Faante en Riese van de Telegraaf, Tomboot en Jochem Uithagen, zeer dank. Wij gaan er even uit voor het journaal van 3 uur... en zijn daarna gewoon bij u terug met Langs de Lijn. Op de dag dat alles anders werd. Did you see what happened, sir? Did you see what happened? Ik geloof that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Het zet de Afghanistan bovenaan de internationale agenda. Oh God, I'm so unhappy.